Op het Franse eiland Reunion ten oosten van Madagaskar is een vulkaan uitgebarsten. Gisteren werden bij Reunion nog wrakstukken gevonden van een vliegtuig die mogelijk van de MH370 zijn. Dat toestel van Malaysia Airlines verdween begin vorig jaar spoorloos. De uitborsting kan de zoektocht naar nieuwe resten van het vliegtuig moeilijker maken. Het Nederlandse bedrijf Fugro blijft ten westen van Australië zoeken naar resten van het vliegtuig. Ook als de wrakstukken op Reunion van de MH370 blijken te zijn. Zimbabwe gaat Amerika vragen om de uitlevering van Walter Palmer, de man die Leo Cecil heeft gedood. Zimbabwe wil de Amerikaanse tandarts berechten voor het financieren van een illegale jachtpartij. Palmer schoot de leeuw dood nadat hij samen met twee mannen het dier had gelokt met een stuk vlees. In Amerika hebben intussen honderdduizend mensen een petitie getekend waarin wordt gevraagd om zijn uitlevering aan Zimbabwe. Leo Cecil was een van de populairste dieren in het safaripark waar hij verbleef. De stemming voor de stad waarin 2022 de winterspelen worden gehouden loopt vertraging op. Het Internationaal Olympisch Comité moet kiezen tussen de Chinese hoofdstad Peking en Almaty in Kazachstan. Peking is commercieel interessanter, maar Kazachstan heeft meer faciliteiten voor wintersport. De IOC-leden IOC zouden eigenlijk elektronisch stemmen, maar door technische problemen moet het nu met stembriefjes. En dat duurt langer.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 In de Randstad is het niet heel druk op de weg, maar op de A1 staat wel file. Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge, 8 kilometer. De A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse 3. En op de N206 Heemsteden zoetermeer voor Leidendorp 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Oh, nou het is vrijdag uh, Hartelijk dank aan Henny Rukert En de Franse buren Voor het leuke Watertoren sportprogramma Van tussen 10 en 12 Volgende week weer een nieuwe aflevering Tussen 10 en 12 Maar nu, ja Nu is het tijd voor uh, Ja, salonsier van lunch Ja toch Waarbij smakelijk eten allemaal. Ja. Hé, hey, Donnie, ben jij vandaag? Ja! Wat gezauwig, oh. Had je me nog niet gezien, hè? Je nee, had me nee, nog niet nee. in de gaten. Nee, je zit achter het beeldscherm. <laughs> ja, stiekem naar binnen zit je, geslopen. Als je er een beeldscherm voor dan zie je dat niet. Nee. Zo in tijgergang ben ik naar binnen gekomen. Ja, ja. Dus hij heeft me helemaal niet zien schuiven. Nee. Ik zag hem wel schuiven. Ja. Ik denk, laat die maar schuiven. Ja, ja. het maar op. Ja nou, de sport hebben we gehad. Dus uh, we gaan het nu weer over andere zaken hebben. Onder andere als alles natuurlijk mee zit straks de evenementenagenda. We hebben het regio-nieuws. En uh, nou ja, zien we zien wel wat er verder nog ter tafel komt. Zoal. En dolly is er vandaag. Ja, gezellig, dol. Ja, leuk, ja, hè? Nee. vastig. Uh, was even verhinderd vandaag. Ja, dat kan. Dat zijn van die dingen. Maar, ja, ja. Oh, eh. dat neem ik toch even waar. Ja, ja echt. Daar ben ik heel goed in in waarnemen. Ja. ja. Waar neem je het nou eigenlijk? Ja, als ik, uh, daar waar ik waarneem. Ja, ja. Daar ja. waar ik waarneem, daar neem ik waar. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Dat ik waarneem. Ja, ja. Ja. Ja ja ja, okay. ja, ja, ja, Snap jij het nog? Nee, maar is het belang. <laughs> maar lekker mensen, straks weekend. Als we de berichten mogen geloven gaat het weer wat beter worden. En kunnen we genieten van een heleboel evenementen. Het wordt nu ja, weer hoor. Een heleboel even van evenementen die uh, dit weekend weer aangeboden worden in Zandvoort en Omgeving. En daar gaat. Joop ons straks alles over vertellen? Hoe laat gaat hij, uh, gaat nou, als hij dat vertellen? Als hij er is, hè? Dat, dat, dat moet je altijd maar afwachten. Uh, <laughs> vorige week was hij er ook niet. Maar dan heb je, oh, andere, dan, ja, dan heb je gewoon andere bezigheden met voor oh. de klanten. Oh, nou ja, anders vertellen we het zelf toch? Ja, als, hij, als hij er niet is, vertellen we het zelf. Kwart over één gaan we dat doen, de, de evenementenagenda. Ja, er zijn leuke dingen, mensen. Ja. Nou, laten we dan eerst maar eens muziek gaan draaien. Dan eh, hebben we dat in ieder geval vast opgestart. Zo is het, He, toch? Hebben we dat ja, al vast gehad? Kunnen ja. we de rest weer vol praten? Direct. Move on. Move on! En uh, ik heb hot nieuws, speciaal ook voor de sportfiguren die nog in de keuken zitten. De Olympische Winterspelen van 2022 gaan naar Peking. In het nieuws hoorde u nog dat er nog getwijfeld werd tegen, tussen Kazachstan en Peking. Maar de kogels schijnen door de kerk te zijn. Ik lees zo op van de NOS dat de Olympische Winterspelen 2022 dus naar Peking gaan. Nou, dan bent u daar ook weer vannacht. En dit is Keith Richards. Zijn nieuwe single van het binnenkort te verschijnen album Cross-eyed Heart en het nummer dat heet Trouble. Just Get out of Of hetzelfde geldt, natuurlijk prima. Op een Stone CD of LP hebben kunnen staan. Maar... Ja, dit is nog eenmaal de sound van Keith Richards. En ik vind het een gek nummer. Zijn uh, nieuwe album heet Cross-Eyed Heart. Gaat waarschijnlijk verschijnen ergens in september. Ik dacht de achtste, als ik het goed heb onthouden. Maar dit is natuurlijk alvast een voorproefje van dit heerlijke nummer: Trouble, Keith Richards. Ook dik in de 70 en dan nog lekker rokken, jongens, dat is toch zalig. Ja, dan heb je wat in je leven? Gewoon als je ze dik in de 70 bent en dan nog lekker gewoon je ding doen. Heerlijk. 3 in 1, 1, 1. En hier is vandaag van Shocking Blue. Choking Blue, ja ja, uh, actief geweest tussen 1967 en 1975 en daarna nog een keer tussen 1981 en 2006 toen overleed Mariska Veres, uh, de zangeres en uh, ja toen was het eigenlijk uh, allemaal een beetje gebeurd met Choking Blue. Leden van de band zijn geweest Fred de Wilde, Mariska Veres, Robby van Leeuwen, Cor van Beek. Klaasje van der Wal, Henk Smitkamp, Leo van der Ketterij, Martin van Wijk, Wim Voermans, Jan Pijnenburg, Michel uh, Escoge en André van Geldorp. Originele formatie was natuurlijk Corverbeek, Klaasje van der Wal, uh, Robbie van Leeuwen en uh, Maris Caveres. Maris Caveres heeft veel te, uh, veel te vroeg overleden, helaas natuurlijk. Jokerblou uh, opereerde en het werd oorspronkelijk een beetje. Opgezet als een Nederlandse Jefferson Airplane. Uh, daar getuigde de eerste hit Send Me Your Postcard Darling ook duidelijk van. En later uh, gingen ze op een iets andere tour. Een beetje commerciële tour. Ze kwamen met Venus en dat verhaal dat kennen we. In 1969 werd Venus een dikke nummer 1 hit in de American Hot 100. Nou gaat het verhaal wel, dat heb ik toen wel eens horen vertellen. Of het waar is dat weet ik niet. Maar ik heb daar toen wel eens... Uh, uh, horen uh, uh, vertellen dat dat gebeurd is... omdat ze dachten dat uh, de liedzang een klein jongetje was. En daar waren ze in Amerika natuurlijk gek op... want daar hadden ze ook al uh, Michael Jackson in die tijd. Dat begon ook net een beetje. En de, en de Osmonds, dat begon ook een beetje in die tijd. Dus uh, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, oké, okay, uh, het, het werd toch een dikke nummer 1 hit. Later zou het nummer nog eens een keer door Bananarama dunnetjes worden overgedaan. En uh, geloof me, Robbie van Leeuwen, de schrijver van het nummer, kon alleen al van de opbrengsten van Venus stil gaan leven. Hij woont nog steeds in België, doet weinig meer geloof ik. Maar uh, hij heeft dankzij Venus, wat hem elk jaar nog echt heel veel geld opbrengt, want dat gaat tot aan je dood door hè. Dus uh, zo doen Robby van Leeuwen dus en uh, Venus en Shocking Blue. Als middelste nummer hoorde u Mighty Joe. Dat was in de tijd de opvolger als single van, uh, van, uh, van Venus. En daarna dus al de eerste hit. Wat zei je? Ook oh, ik dacht je wat zei Nee, ik kuchte. Oh, je kuchte. Ja. Um, maar goed, wat wou ik zeggen? Uh, send me your postcard, darling. Dat was dus de eerste hit van dit gezelschapje. Shocking Blue dus... Dit is de dijk. Dit is de dijk. Niet de lef. En hierna komt het nieuws. Ja! Zij zelf wel onderling op. Wij hebben zo ook al genoeg aan ons kop. En we waard onszelf wijs, dat komt alweer goed. Maar we hadden de ballen niet, niet de lift, niet te moed. We hadden de ballen niet, niet de leg, niet te moed. Van een ander is toch een verschil? We zeggen er niets van, we wachten eraf. Maar om het voorzichtig noem maar het af. Wij doen echt niet anders dan als iedereen doet. ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dank u wel, meneer. Inderdaad, luisteraars, het regionale nieuws van uh, de laatste dag alweer van de maand juli 31 juli 2015. Wat is hier weer voorbij gevlogen, hè? Maar goed, wat ja, is er nog, allemaal... Wat zie ik vliegen? Maar ja, ja je zag je wat ziet. vliegen, ja. ja maar ja, je, ziet, je ziet ze wel vaker vliegen. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. We gaan beginnen met het regionale nieuws van de afgelopen ja, twee dagen. Zeg maar. uh, bij een grote bromfietscontrole op het Planetenplein, de Kleverlaan en de Turfmarkt is donderdagmiddag één brommer in beslag genomen. Ook hadden twee bestuurders geen rijbewijs en verder voldeden 26 van de voertuigen niet aan de veiligheidseisen. Voor de 26 bromfietsen die niet voldeden aan de veiligheidseisen... bijvoorbeeld omdat ze een te hoge snelheid haalden... werd een zogeheten wokmelding gemaakt. Eigenaren moeten hun voertuig dan opnieuw laten keuren. Een waarschuwing voor de strandgangers. Op de kwallenradar wordt in Zandvoort en Petten... gewaarschuwd voor extreem veel kwallen. De twee stranden kleuren vuurrood op de kaart. Op de website komen veel meldingen binnen over kwallen op Noord-Hollandse stranden. Spreken ze het Duits? Die kwallen. Die kwallen. Begens die Duits kwellen? Nee, ik weet het niet. Ik weet niet welk taal je moet nou, nou ja, goed. Kwallenradar verwacht dat het aantal alleen maar zal oplopen vanwege het mooie weer. Wie klikt op Zandvoort, ziet de duidelijke waarschuwing. Vermijd dit strand. Nou, daar zijn we weer blij mee. Wordt het eindelijk mooi weer? Krijg je dat weer? En uh, op Twitter melden verschillende strandgangers zelfs al dat ze het water niet indurven. De kwallenradar is opgericht om bezoekers van Nederlandse stranden te waarschuwen tegen kwallen. De weekdieren kunnen met hun tentakels gif bij mensen inbrengen, de zogenaamde kwallenbeet. Dat is pijnlijk, maar het kan ook gevaarlijk zijn als je allergisch bent. Overigens viel het vandaag wel mee met de kwallen op het strand, omdat de wind is gedraaid.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 En zij is heel erg begaan met het mooie dorp Zandvoort-aan-Zee. Van harte gefeliciteerd Annelies met deze mooie speld. Mocht u zondag via Schiphol voor een vakantie willen vertrekken... houdt u er dan rekening mee dat er 2 augustus topdrukte wordt verwacht op Schiphol. Een grote mierenhoop van 196.000 overstappende, vertrekkende... en aankomende passagiers zal die dag door de passages... en aankomst- en vertrekhallen van Schiphol-Kriolen. En daarmee wordt ook gelijk het record van 1 augustus 2014 gebroken... dat met 193.000 reizigers te boek stond als drukste dag ooit. Naast extra personeel zet Schiphol ook extra wachtrij-entertainment in tussen 6 juli en 2 augustus van 7 uur en 1 uur in de vertrekhallen. Of je erop zit te wachten of niet, Dutch Tango danst op stelten. Muzikaal duo zorgt voor achtergrondmuziek... en in vertrekhal 2 zweven wat luchtacrobaten boven je hoofd... alsof het al niet druk genoeg is. Nou, en Om uzelf een beetje te helpen kun je de inchecktijd versnellen... door thuis via internet alvast in te checken... het juiste gewicht van je bagage vooraf te checken en te controleren. Op de A5 richting Haarlem is vanochtend een file ontstaan. Volgens de VID ligt er iets op de weg. Wat er precies de weg versperde, dat was onduidelijk. Wel liet de VID weten dat de linker rijstrook dicht was... en er file ontstond door het obstakel. Een automobilist vertelde dat hij 130 reed toen hij opeens moest afremmen. En er vlogen wat stukken karton en zeil over de weg. Het was niet echt één, zei hij, maar ik moest wel snel op de rem trappen. Inmiddels is duidelijk dat het dus inderdaad om dat stuk papier... karton ging dat op de weg lag, iets na knooppunt de hoek... en de file is inmiddels opgelost. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, we zijn deze vrijdag met zonneschijn begonnen...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 Ja, moet je wel de schuif openzetten, Suffert. Jethro Toole, Living in the Past. Een hele flauwe mop. vind je dat? Ik heb een hele flauwe mop. Ja. De man bij de dokter. En die zegt: do, Dokter, ik heb last van jeuk in het kruis. En de dokter zegt: Nou, laat me eens bekijken. Dus die kijkt. Hij zegt: Nou, hij zegt, eh, ik zie je het al? Je hebt schaamluis. Die man, dat kan helemaal niet, want ik ben pastoor. Al zit hij, dat zijn het liefheersbeestjes. Ja. Dat kan het ook. <lacht> Leuk. En walk on water. En het zal u, als u Facebook heeft niet ontgaan zijn... dat hij weer terug is in Zandvoort, hè? Ja, ja, de zoon van Ronnie Brouwer. Robby is weer terug in Zandvoort uit Berlijn. Nou, Ronnie, Robby nog even een beetje heimweekwijken bij hè? Ja... Hij is weer terug he, in uh, Zandvoort. Ik <laughs> heb half jaar in Berlijn gezeten. Maar hij is weer terug in Zandvoort hoor. Robby Brouwer, gezellig. Leuk dat je er weer bent hoor. Je vader heeft je verschrikkelijk gemist. <laughs> Oké, okay, Marianne Rosenberg was dat. Uh, Lekker de Duitse plaat. En het heette Ich bin liddoe. Best part of me. Zo zit het uh, eerste uur uh, van uh, dit leuke programma er alweer op. Ja, gaat snel. Hè? Ja. Ja. Ja. Je bent zo door je leven heen hoor, als ja. je hier komt helpen. Ja, dat is ja. niet wel. Ga snel man. Dat hard, ja. Goed, dus laat hoorde nu Fleetwood Macs, uh, Peter Green's Fleetwood Mac moet ik natuurlijk zeggen. Tegenwoordig zeggen we dat zo, want anders heb je het onderscheid niet meer tussen die latere band die... Maar de andere kant op ging, maar de bluesband Fleetwood Mac, Peter Green als gitarist. Met uh, natuurlijk uh, Mike Fleetwood op, op drums. John McVie zat er ook al bij. En uh, wat we dat heette Albatross. Ja. En uh, wij gaan uh, ons opmaken voor het nieuws en het weer van 1 uur.